...in opstand was gekomen tegen het bewind. Bij de rellen begin deze maand in Engeland is door een railschopper gericht geschoten op ongewapende agenten. Dat blijkt uit beelden van de Britse politie in Birmingham. Ook op een politiehelikopter is geschoten. Als de dader wordt gepakt, dan wordt hij vervolgd voor poging tot moord. Vanuit de Gazastrook Gaza zijn vanavond zo'n 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Daarbij zijn volgens Israël één doden en zeven gewonden gevallen... Het dagelijks leven in Zuid-Israël is ontregeld doordat mensen telkens naar de schuilkelder moeten. Israël reageerde met luchtaanvallen op Gaza. Volgens bronnen in Gaza zijn daarbij drie doden gevallen. De paus is in Madrid door honderdduizenden pelgrims welkom geheten. Veel mensen stonden de hele dag in de hitte en volle zon in afwachting van de paus. Honderden pelgrims raakten door de hitte bevangen, het was er 40 graden. De paus is in Spanje voor de wereldjongere dagen, het grootste jongere evenement ter wereld. In de eredivisie heeft FC Twente ook zijn derde wedstrijd gewonnen. In het Abel Lenstra stadion werd het 5-1 tegen Heerenveen. Vitesse versloeg in Arnhem FC Utrecht met 2-1. Beide doelpunten voor Vitesse werden gemaakt door Wilfried Boni. Excelsior de Graafschap werd 1-1. NAC Breda FC Groningen eindigde in 2-2. Het weer vannacht opklaringen, in de ochtend vrij zonnig maar overdag steeds meer bewolking. Smiddags buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur 27 graden. Dit was het N.O. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Nightwalk. Night But fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The On-Air Dance Show. G -G dance for FM. 106.99 106.9 C F M N W Nightwalk. ZFM's Dance Show. I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out. the stars vibrate vibrate the need it was to vibrate vibrate just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 Come together, we'll stay forever Come together, hey, hey Okay. <laughs> To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 Een woordvoerder van de regering Gaddafi zei op televisie dat er tientallen rebellen in de stad zijn, maar dat die zijn teruggeslagen door het leger. Tripoli is veilig, zei hij. De woordvoerder sprak het gerucht tegen dat Gaddafi met familieleden asiel heeft aangevraagd in Egypte. De nieuwszender CNN meldt dat alle diplomaten die nog in Tripoli zijn naar het hotel zijn gegaan waar de internationale journalisten zitten. De opstandelingen kregen vandaag twee belangrijke steden in handen.